1 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. In de provincie Groningen is geen nieuwe aardbeving geweest. Wel heeft het KNMI een luchttrilling waargenomen ten noorden van Ameland. Die trilling lijkt de oorzaak van de beving die mensen gevoeld hebben. Mogelijk is er een vliegtuig door de geluidsbarrière gevlogen... maar Defensie zegt van niks te weten. Volgens het KNMI zou het ook een meteoriet kunnen zijn geweest... Op Facebook en Twitter verschenen uit Groningen meldingen over een beving. En ook in Friesland werd de trilling gevoeld. Komende dag debatteert de Tweede Kamer over het gaswinningsbesluit... van minister Kamp van Economische Zaken. In het noordoosten van Oekraïne heeft een passagierstrein... bij een spoorwegovergang een minibus geramd. Daarbij zijn zeker twaalf doden gevallen. Vijf mensen raakten gewond. Mogelijk heeft de chauffeur van de minibus... het rode licht van de spoorwegovergang genegeerd. Volgens lokale media werd de minibus zo'n 300 meter door de trein meegesleept. In de bus zaten leraren en leerlingen die op weg waren naar huis. De Oekraïnse president Janukovic heeft zijn condolences overgebracht aan het nabestaande. Prins Charles heeft de slachtoffers van de overstromingen... in het zuidwesten van Engeland een hart onder de riem gestoken. Hij bezocht het getroffen gebied per boot en reed ook stukken op een tractor. Charles gaf 60.000 euro uit eigen zak aan de slachtoffers... in het graafschap Somerset, waar dorpen en weilanden... al ruim een maand onder water staan. De nummer 2 van de eredivisie, Vitesse, heeft thuis met 2-0 verloren van AZ... En door een 3-0 thuisnederlaag tegen Heracles... blijft Anu Den Haag laatste in de eredivisie. Teleurgestelde Haagse supporters vlieten tijdens de wedstrijd de tribune... en verzamelden zich voor de bestuurskamer in het stadion. Roda JC leed zijn tiende nederlaag. In Kerkrade verloor de ploeg met 2-1 van Feyenoord. Dan het weer. Het raakt geleidelijk bewolkt. In de ochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land... In de middag is het een tijd lang droog... maar in de avond volgt dan weer opnieuw regen. Het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen Welkom terug bij Nooit meer slapen. Onze e-mail is nooitmeerslapen.nl en op Twitter zijn we @vpronms. Thomas Blondot, een Vlaams-Nederlandse schrijver die overleed afgelopen oktober. Hij liet heel veel boeken na, althans eh, drie boeken liet hij na... en heel veel columns, maar wat bijna niemand wist is dat hij ook dichtte. Vandaag verscheen Postuum, zijn eerste dichtbundel... mijn beste gedicht dat u nooit zult lezen. Straks hebben we aandacht daarvoor. En ook aandacht voor Robespierre, de man die de geschiedenis in zou gaan... als de man van de guillotine. Ooit streed hij zij aan zij met Danton, twee revolutionairen die ieder een andere kant op zouden gaan... Robespierre de kant van de guillotine, Danton de kant van de twijfel. Maar we beginnen met Thomas Verbocht, want hij is de schrijver die deze week elke dag voor ons een verhaal schrijft, gebaseerd op de actualiteit. Verbocht is uh, bekend als schrijver van romans, verhalen en toneelstukken en hij is columnist van de Gelderlanden. Recent verscheen van hem het boek Het Eerste Licht Boven de Stad. Dag Thomas. Dag Pieter, hallo. Je vertelde gisteren dat je vandaag naar Maastricht ging en dat je dus in de trein heel veel tijd had om alle kranten te lezen. Dat... Is dat wat gelukt? Dat is voorbij. En, ik, en ik, bleef, ik bleef haken op de terugweg... achter een piepklein berichtje... Uh, in de rubriek onderwijs. En daarin stond dat... Um, een school in Rotterdam... scholieren die goed hun best doet... Van, uh, die, gaat, die gaat die belonen met prijzen. En het zijn niet zomaar prijzen... maar de behoorlijke prijzen. Bijvoorbeeld een zeiltocht door het Caribisch gebied. En... Um, ik heb, daar, ik heb dat, gedicht, of dat, dat, dat bericht een paar keer gelezen. En het staat er allemaal echt. Dus het is echt waar. En daar gaat mijn stukje over. Dat is, dat is interessant. Wil je eerst een stukje of wil je eerst toch even de, de gedachten erover laten gaan? Ik zal, weet je wat, ik doe eerst het stukje even. Ja? En dan gaan we er nog even, erover, misschien even hard over nadenken. Is dat goed? Ja, dat lijkt me prima. Ga je gang. Nog een paar maanden. En dan word ik in de nacht weer bestookt door eindexamen dromen. Dat gebeurt altijd in het late voorjaar. Dan gaat, in mijn droom dus, in de vroege ochtend de bel... en staat er een opsporingsambtenaar van het ministerie van Onderwijs voor de deur. Die spreekt de volgende woorden uit. Zo, meneertje Verbocht, eindelijk hebben we u gevonden. U dacht dat we het niet in de gaten hebben gehad. Dat u tijdens uw eindexamen lomp, dat is het woord, lomp heeft gefraudeerd. U dacht dat u de dans kon ontspringen... Maar ik kan u namens de minister meedelen dat u er gloeiend bij bent. We gaan, alles heel, gaan er alles dus heel rustig over doen. Mag ik u deze oproep overhandigen. Het is iedere keer min of meer dezelfde droom. En daarin is het de Opsporingsambtenaar nog nooit gelukt... mij de oproep daadwerkelijk aan te reiken. Want voordat ik het document kan aanraken, word ik schreeuwend wakker. Vanavond las ik dat een school in Rotterdam prijzen uitlooft... voor als je goed je best hebt gedaan... Bijvoorbeeld een zeilreis van zes weken door het Caribisch gebied. Of een bezoek aan Disneyland. Of boekenbonnen, Of petten. Wat ik van die petten moet denken, weet ik nog niet. Maar ik concentreer me hevig op dit bericht. Misschien helpt het me van mijn eindigzame dromen af. In het voorjaar van 1972... heb ik ontzettend mijn best gedaan op het gymnasium. Dat herinner ik me nog levendig. Misschien... Gaat er na al die jaren alsnog de bel. Er staat een gezellige gastheer van het ministerie van Onderwijs voor de deur. En hij zegt... We hebben met terugwerkende kracht een heel leuke pet voor u. Ik draag nooit een pet. Maar vanaf dan wel. En die draag ik vier. Zo noem ik het graag. Vier. Wat grappig, ik, ik, ik ken meer mensen die die droom hebben: dat ze een belangrijk tentamen overnieuw moeten doen. of dat ja. ze ineens weer in de schoolbanken zitten. Of, en het is een van de engste dromen die je zo'n beetje kunt hebben. Ja, dat is ook zo. ik bedoel, als in eind in, in, in, april, begin mei. Dus, toevallig langs scholenfiets. en ik zie al die ernstige scholieren. en een beetje zenuwachtig en een beetje angstig. dan komt het echt onmiddellijk weer terug. En ik heb ook gefraudeerd, dus, het is, uh, uh, dus die angst is ook wel reëel. Heb jij gefraudeerd op je examen, vertel ja, eens? Nou ja, althans met behulp met van, van leraren. Die dus uh, bij mij van tevoren een beetje... Want ze wilden ik heel graag dat ik de school eindelijk verliet... En, en uh, ze, ze, ze, ze gaven vooral wat informatie die ik kon gebruiken. Voor het, vooral voor de mondelijke examens. En uh, dat was dus helemaal niet het hele, het hele mondelijke examen. Maar gewoon maar een paar trefwoorden. die voor mij heel nuttig waren. En daarmee heb ik het uh, wel gehaald, ja. Maar, maar nu de gedachte dat, dat je dus iemand een prijs geeft voor goed... De best doen. Want dat eigenlijk is de hele gedachte van, van school. Je haalt hoge cijfers. en dan krijg je dan later in het leven profijt van. middels een goede ja. baan. of een glanzrijke carrière. of een. weet ik veel. een toelating op een prestigieuze universiteit. noem het maar op. Maar, ja. maar kennelijk is het vertrouwen daarin zo gezonken. dat ze denken. nou ja, dan, laten we het dan maar doen voor een zeilreis. Dan heb je er tenminste ja, nog het, iets het, voor het, terug. Ik een, een zeilreis van zes weken. door het Caribisch gebied. Uh, en naar nou ja, Disneyland. of, of, of naar. Nou... Pretpark Walibi, ja, daar moet ik daar ook niet zo aan denken. Maar goed, het zijn maar wel prijzen. Heel, en Wat ik, wat, wat ik sowieso merkwaardig vind, is dat je inderdaad niet meer naar een, een, een, een ander soort inhoudelijke interessante beloning streef, Maar gewoon, dat je ook weer gewend, gewend, gewend aan raakt dat je overal echt voor beloond gaat worden. Heel, dus dat je iets doet wat eigenlijk toch een beetje de normaalste zaak van de wereld is. Want daarom zit je daar, anders moet je er maar niet gaan zitten. En dat je dan per se dan niet veel, iets voor moet krijgen. Ik vind dat heel jammer. Ja, maar ergens vind ik, het, vind ik het ook wel weer begrijpelijk, omdat van heel veel dingen die je dan moest leren op, op school, ook nooit werd gezegd waarom je ze eigenlijk uiteindelijk moest weten. Dus, dus je, je leerde het maar uit je hoofd, omdat dat hoorde. En als je het niet ja. deed, kreeg je straf. En als je het wel deed, kreeg je een hoog cijfer. Maar de precieze noodzaak van veel kennis ontging mij. Ja, kijk, als je het hebt over het van buiten leren. Ja, dan geef ik je groot gelijk. Want dat zijn natuurlijk allemaal dingen die je later ook wel kon opzoeken. als je, als je die informatie nodig had. Maar, maar kijk, maar, maar, maar, maar, het gaat om die ongelofelijke prijzen van zo'n zo zeiltocht of Disneyland. Zes weken, hè? Dat is veel. Dat zijn, er echt, dat zijn er echt behoorlijke dingen, toch? Hè? Ja, maar goed, de beloning voor het, voor het slechte pad van school afgaan en, en de criminaliteit ingaan... Die, die is natuurlijk ook heel hoog. Dus daar moet je iets tegenover stellen, ja, ja, denk ja, ja. ik. Ja, zie, het heeft er allemaal weer twee kanten, Pieter. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar goed, ik, ik, ik was in ik ieder geval wel een berichtje... waar ik daar even in kon onderdompelen. En het heeft een, een mooi verhaal opgeleverd. Dank je wel daarvoor. Morgen weer een verhaal. Het is, uh, het is een straftempo. Dus uh, we, we bellen morgen. Moet je morgen ook nog overdag ergens lang in de trein zitten? of? Uh in de trein te zitten. Nee, maar ik nee, maar, dus, maar ik heb er van alle andere dingen doen, maar ik lees dus door de krant en uh, het komt in orde. Mooi. Ik uh, verheug me al op het verhaal van morgen. Dankjewel, Thomas Verbocht. Pieter, goedenacht. nacht. Goeie nacht. De Engelse zangeres Martina Topley-Bird uh, is vooral bekend geworden... als gastzangeres op het album Maxine K. van Tricky in de jaren negentig. Maar inmiddels heeft ze al een uh, nou ja, lommerrijke solo carrière opgebouwd. Vier albums heeft ze op haar naam staan. Van het album Someplace Simple hoort u nu het nummer Baby Blue. Oh... Wait not a minute more And she's a girl that you've been waiting for It's funny how the noises that I'm making Can't drown the sound of my heartbreak To believe that you might feel what I feel for you in the night, I wake up hard to breathe in. No peace, you're calling to me. Am I dreaming, baby blue? I don't know what to do when you're cool to me, baby blue. up to meet me and fade the love will remain oh. Baby Blue van de Engelse zangeres Martina topley bird U luistert naar de VPRO Nooit meer slapen. Ooit streden de Franse revolutionaire Danton en Robespierre... als vrienden voor dezelfde idealen... Nu staan ze lijnrecht tegenover elkaar. Robespierre wil met geweld een volksdemocratie vestigen. En Danton twijfelt steeds meer of de mens wel in staat is... grote offers te brengen voor een revolutie. Dantons dood heet het stuk. Een van de bekendste stukken van Georg Buchner... van toneelgroep Amsterdam brengt het nu op het podium. Een revolutie schiet eigenlijk ook niet zo heel erg op. Misschien moeten we een betere mens creëren... is de vraag van gastregisseur Johan Simons. Botte onze verslaggever, ging naar de repetitie. Ik begrijp niet dat de mensen op straat niet stil blijven staan en elkaar in het gezicht beginnen uit te lachen. Dit is geluid uit de repetitie van de voorstelling Dantons dood, waar ik verder niets van mag laten horen. Toen ik op Amsterdam repeteerde afgelopen week aan dit stuk in het Theater van Hoorn... Op het podium zijn onder andere de acteurs Hans Kesting, Gijs Scholte van Aschat en Harina Rijn aan het werk. In de zaal zit regisseur Johan Simons en daar zitten ook zijn assistenten. En dan is er nog een klein dozijn aan technici. In alle rust en concentratie werken ze aan de voorstelling. Als ik hier wat van had laten willen horen... dan had ik vooraf toestemming aan de acteurs moeten vragen. En dat begrijp ik wel. Als ik zie hoe vertrouwd er met elkaar om wordt gegaan... Buiten de scènes hebben ze leuke onderlinge gesprekjes... kruipen ze dicht tegen elkaar aan en wordt er overlegd. Tijdens het spelen van de scènes gaat alles minutieus volgens afspraken. Of die worden ter plekke gemaakt. Een overgang moet een fractie van een seconde eerder. Jij moet toch voorlangs af of die stoelen moeten even aan de kant. Spel in het geheel is regisseur Johan Simons. Hij is gastregisseur bij toneelgroep Amsterdam want hij heeft een vaste betrekking in Duitsland. Hij is intendant van de Münchner Kammerspiele. Zo ongeveer om de twee jaar maakt hij een voorstelling bij toneelgroep Amsterdam. En deze keer is dat Dantons dood. Ja, je, ziet, je, je komt echt in de, in de ziel van de politiek uh, terecht. Ja. Dantons dood is een stuk van Buchner uit 1835. Het hoort bij het wereldrepertoire, zoals het heet. Het is een van de stukken die wereldwijd en vaak worden gespeeld door toneelgroepen. Het vertelt het verhaal van Georges Danton... een historisch personage die een belangrijke rol speelde... in de Franse revolutie van de eind 18e eeuw. Dat is natuurlijk na 1789 uh, gebeurd, die Franse revolutie. En uh, wat ik gedaan heb... Um, is niet alleen het stuk van Buchner daarvoor gebruikt... wat een ideeendrama is... Mm -hmm. maar uh, wij hebben ook teksten van Wellebeck uh, de Sade... Camus, uh, Sloterdijk uh, zijn teksten die we erin gebracht hebben. Want wat is nu vandaag de dag een revolutie? Tenminste, we, zien het, we lezen het heel veel in de kranten, we zien het ontzettend veel op de televisie: allerlei soorten revoluties, uh, ellendige revoluties, misschien bevrijdende revoluties. De, de, de revoluties in de Arabische wereld? Ja, de, de revoluties in de Arabische wereld of de Oekraïne... waar het nu ook, waar het nu ook natuurlijk aan de, aan de gang is. Okay. En uh, wat, dit stuk eigenlijk, wat ik met dit stuk eigenlijk uh, wil doen... is... Dat ik heen en weer spring in de tijd. Dus het begint in 1789 met de Franse Revolutie. Maar het verplaatst zich ook zo nu en dan in de toekomst. Dus Robespierre in dit stuk samen met Jean-Just vragen zich af of je de geen nieuwe mensensoort zou moeten scheppen. Robespierre is een tijdgenoot van Danton. Hij was ook een revolutionair. En aanvankelijk waren ze medestanders. Maar al snel kwamen ze tegenover elkaar te staan. Danton was gematigd en Robespierre was meer radicaal. Hij was rechtlijnig, onwankelbaar... maar was ook verantwoordelijk voor veel slachtoffers van de guillotine. Daar eindigde hij zelf overigens ook onder. Robespierre zegt iets dat filosoof Peter Sloterdijk... en schrijver Wellebeck onderschrijven. Als wij in staat zijn mensen te scheppen die het beter doen... dan de mens hoort die nu op aarde rondloopt... Waarom doen we dat dan niet? Dat is natuurlijk een provocatie, die stelling. Want dat kunnen we helemaal niet overzien. En ik zal het ook nooit meemaken. Maar het is natuurlijk een, uh, een provocatie in zoverre dat je hoopt dat mensen na afloop van de voorstelling het niet zozeer hebben over dat het mooi gespeeld is, of dat het mooi geregisseerd is, of dat het een mooi decor is, maar het werkelijk hebben over wat ontbreekt ons, wat doen wij eigenlijk niet goed? Wat hebben wij als mens missen we? Ja, missen nou... we om nou goed? om nou een goede samenleving uh, te hebben. Ja. Wat, wat is dat steeds wat in ons moord steelt en hoort? Dat is ook een tekst van Danton natuurlijk. Ja. Maar wat is dat dan? Ik, ik, ik mocht eventjes bij, bij je repetitie zijn hier. En uh, daar speelden jullie één scène waarin Halina Rijn, die uh, Julie speelt... Uh, de Geliefde van Danton, als ik het bedoel, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Die, uh, die spreekt op een gegeven moment... Aan het einde haar, haar tekst uit. Uh, waarbij ze zegt: van, van wat nou als er alleen eens vrouwen waren geweest? Ja. Is dat zo'n voorbeeld? Van een, een zoektocht naar een betere mens of een betere. Ja, dat is een, dat is een voorbeeld. Dat is een voorbeeld daarvan. Uh, en dat. Uh... Heeft Camille uh, Paglia, heet ik, geloof ik, ja? Dat is ook een uh, Amerikaanse uh, filosoof. Heeft dat ook ooit als stelling in een boek uh, gebruikt? Hoe zou de wereld zich ontwikkeld hebben als die alleen uit vrouwen zou hebben bestaan? Mm -hmm. Dan zou de ontwikkeling uh, langzamer zijn gegaan. Dus zouden we misschien nog allemaal in hutten leven. Maar uh, er zou een andere samenleving zijn. Dus wij moeten de samenleving die vooral voor een groot gedeelte op, op, op uh, mannenaannames uh, berust... Uh, bevraag ik eigenlijk met dit stuk. En niet alleen ik, dat doet natuurlijk ook Buchner natuurlijk al. Johan Simons vindt Dantons dood heel hedendaags. Alleen is de boodschap cynisch. Revolte heeft geen zin, omdat het weer tot macht leidt. En uh, wat wij er nu mee gedaan hebben, dus de dramaturge en uh, ik is dat naar een daadwerkelijke uh, revolutie uh, vertaald. En die daadwerkelijke revolutie, dat zou dan, dat zou dan de nieuwe mens zijn. Maar het is natuurlijk een totaal volstrekt utopische gedachte. Ik kan het ook helemaal niet overzien. Maar wat ik, wat ik al zei, het is vooral de bedoeling dat mensen uitgedacht worden... om na te denken over hoe, het hoe ze het leven hebben ingericht met z'n allen. In het stuk dragen de acteurs kostuums uit de tijd van de Franse revolutie. Daar heeft Johan Simons voor gekozen om aan te geven... dat we eigenlijk niets zijn opgeschoten sinds het einde van de 18e eeuw. Ja, dat is redelijk uitzichtloos. Ja. Maar uh, ik zal het ook niet altijd aan mijn kinderen verkondigen... want in zo'n wereld wil je niet leven... Maar uh, en ik heb het natuurlijk goed. En jij hebt het waarschijnlijk ook goed. Maar er zijn natuurlijk een hele grote bevolkingsgroepen die het gewoon verschrikkelijk slecht hebben. Mm. En we hebben de maatschappij niet zo ingericht dat iedereen het goed kan hebben. Mm. Zo ziet onze maatschappij gewoon niet in elkaar. En daar moeten we echt heel ernstig over gaan denken hoe we dat beter gaan, uh, gaan, uh, gaan inrichten. Ik bedoel. Ik hoef nog geen eens milieu erbij te slepen. Uh, maar uh, je kan niet zeggen dat het de wereld goed gaat. Nee, nee. Ja, we, ja, heb, je, heb je een, een, een idee wat hieruit opstijgt? Wat, wat hieruit uit Dantons dood ja, verander, niks, Is dat een be beetje bijna mijn gedachte? Nee. Uh, nee, uh, er stijgt natuurlijk wel een idee uit. Wat ik al zei, dat is het idee van uh, Wellerbeck en Peter Sloterdijk. Uh, dat je een nieuwe mens zou moeten uh, creëren. Die maar dat het... wilde je toch niet? Wie wilde dat niet? Je zei net van, dat, zou dat kan ik niet nooit... overzien. Dat ja. kan ik niet overzien. Dat zeg ik alleen ah, maar. Misschien, okay. is dat wel een misschien is dat beter, maar ik kan het niet overzien. Het gaat mij puur om dat mensen beginnen na te denken over hoe de maatschappij is ingericht. Ja, ja. En de binnenkamer van de politiek zien. En uh, zien hoe, uh, hoe macht ook uh, privélevens van mensen uh, kapot maakt. Mm -hmm. En uh, dat macht eigenlijk uh, bijna ja. voortdurend corrompeert. En je hebt natuurlijk de twee standpunten. Je hebt het standpunt van Danton... die, uh, uh, die heel erg gericht is op individuele vrijheid. En je hebt het standpunt van uh, Robespierre... die veel meer kijkt naar gemeenschappelijkheid. Mm -hmm. Maar ook de redelijk enge kanten van gemeenschappelijkheid. Mm -hmm. Wat zijn de enge kanten van gemeenschappelijkheid? In het geval van uh, Robespierre is iedereen die tegen de revolutie is... Of zich uh, uh, aan allerlei dingen, uh, aan aardse goederen uh, enorm uh, te goed doet. Uh, daar moet de kop vanaf. Dat ja. is ook gebeurd in de Franse revolutie. Het zijn beide revolutionaire, Danton ja. en Robespierre. Uh, ja, ja het zijn ooit vrienden geweest. Maar ze zijn door een uh, hele volstrekt andere... Waarneming van hoe het leven ingericht moet zijn... zijn ze eigenlijk volst helemaal uit elkaar gegroeid. Ze ja, ja, zijn vijanden geworden van elkaar ook. Ja, uh, Danton is meer de aristocraat, zeg ik dat goed? Uh, ze komen natuurlijk allebei een beetje uit de goede ja. familie. Ze waren allebei natuurlijk ad, uh, advocaten, geloof ik. Ja. Maar Danton spiegelt zich wel aan de aristocratie, ja. Ja. ja. Danton en Robespierre zijn geboren in 1759 en 1758... Ze zijn maar 34 en 36 jaar oud geworden. Nee ja, Hij was ook echt moe gestreden hoor, geloof ik. Hij, was, hij had er echt ook geen, geen zin meer in. Dat komt ook een stuk heel duidelijk naar, naar voren. Ja. Hij zegt ook de revolutie moet ophouden. De republiek moet een aanvang nemen. Dus we hebben, we hebben nu genoeg mensen omgebracht. Nu moeten we maar eens gaan bouwen aan een maatschappij. Ja. En uh, Robespierre vindt nee, nee, nee. Dat is, we leven in een permanente revolutie. Dus we moeten, we moeten de maatschappij Dag per dag uh, proberen te, te verbeteren. Nou ja, ja. ja, dat kan je natuurlijk bij verbeteren, kan je natuurlijk heel veel vraagtekens stellen. Ja. Want als ik, dan denk, als ik dan nadenk over wat dan een, een, een nieuwe mens of een verbeterde mens zou moeten zijn, dan denk ik van ja, we zijn met onze bijna verdubbeling van de leeftijden in, in een paar eeuwen tijd, zijn dus we misschien ook al wel een heel eind gekomen. Ja, maar andere dingen zijn toch niet, dan kan je toch niet het zeggen dat het beter, dat het beter gaat. Oorlogen, hongersnoden. Ja, ja, oorlogen, hongersnoden. Ik bedoel, we hoeven de krant maar open te slaan. En uh, 80% van de krant is een diepe, vette ellende. Kom je dus, ja. een beetje goed gevoel uit? Nee, ja, je, de nee, bedoel, nee ja, God, ik doe zo'n stuk. Ik doe een ideeëndrama. Dus, dus ja, dan, dan, dan kan ik niet een uh, vrolijk fluitende boodschap... Uh, nee, nee. Uh, ja... Je kan op zijn best denken van misschien hebben we het hier dan toch nog wel aardig. Goed. Hier hebben we het zeker aardig. Hier hebben we het zeker goed. Zeker. Maar dat wil niet zeggen dat we onszelf die moeten bevragen. Het is tijd voor politiek theater, echt. Het is tijd dat uh, mensen zich met de wereld gaan bemoeien en niet alleen maar met hun eigen zielen roestelen. Het is tijd dat we ons bezighouden met wat er om ons heen gebeurt. Al dus Johan Simons, gastregisseur bij toneelgroep Amsterdam... over zijn voorstelling Dantons Dood. De première is aanstaande zondag... maar vanaf donderdag worden al try-outs gespeeld... in de stad Schouwburg van Amsterdam. De op het IJslandse platteland geboren en getogen Aschijer... ambieerde aanvankelijk een sportcarrière... maar koos uiteindelijk toch voor de muziek. In the Silence is de titel van zijn recent verschenen debuutalbum. Wij draaien titelnummer, dat heet dus ook In the Silence. my hand Let's undo the knots of the past From the night where phantoms toss and turn Heet hij Asger Trousti die Maar als artiestennaam heeft hij gekozen voor Ascheer. 21 jaar oud is hij en wij draaiden het nummer in the Silence. In de rubriek door de nacht vertellen mensen wat hen in letterlijke of figuurlijke zin door de nacht heen helpt als de slaap niet wil komen. Een vraag die we vannacht voorleggen aan zangeres Beatrice van der Poel. Zij is momenteel in de theaters te zien samen met Marcel de Groot... in de muziekvoorstelling voor we verder gaan. Muziek heeft heel erg met emotie te maken. Het, het, het is een soort taal, een andere taal dan spreektaal. Je kan van een bepaalde akkoordenreeks... Ja, daar kan ik gewoon zomaar ineens van gaan huilen. Dat, dat raakt dan letterlijk de gevoelige snaar komt niet voor niks. Die, die, die term is ook aan muziek of muziek maken gelieerd. Als ik nu denk aan... Ja, ik heb een aantal liedjes in mijn hoofd... Waar, waar, wat ik echt opzette als ik in, in, in, ja, in verwarring was. Of uh, zocht naar iets of niet wist wat ik dan zocht. Of uh, verlangde naar iemand of... Uh, mijn liefde was net uit of whatever. Um, ik heb wel nu specifiek een liedje in mijn hoofd... wat, wat voor mij heel erg uh, eenzaamheid... Uh, um, in, in, in, in klanken verwoord. En dat is uh, een, een liedje wat oorspronkelijk van Chris Christofferson is. Help me make it through the night. Alleen al de titel... He, dat gaat over. Het is een soort wanhopige titel van: Hoe kom ik door de nacht? Maar het liedje uh, kan ook over twee mensen gaan die bij elkaar uh, troost zoeken. Dus misschien gaat het wel over uh, een soort vreemd gaan. En dan stel ik mij dat voor dat dat in een motel ergens. Uh, in een woestijn, een, zo'n lange, lange weg. En daar sla je af en je komt op zo'n parkeerterrein. Een gordijnen uh, sluit je op zo'n zo motelkamer. En daar vinden twee mensen troost bij elkaar. Chris Christoffersen your... en Rita Kulitsch. And... Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Shake it loose, let it fall. Uh, je, kan, je, je moet het gewoon even opzoeken op YouTube. Dan zie je twee mensen die enorm verliefd zijn op elkaar. Maar dat liedje, als je het heel goed beluistert... en ik heb het heel erg goed beluisterd omdat ik het vertaald heb... gaat over heel erg eenzaam zijn. En uh, ja, wanhopig aan iemand vragen om, om, om, om, ja, om iemand... Ja, om met hulp de nacht door te komen. De nacht staat toch een beetje voor eenzaamheid, donker, alleen. Uh, alleen in een bed. Uh, alleen met gedachten. Met... En de, de ochtend staat meer voor een nieuw begin, weet je? De nacht is toch, het heeft iets donkers, letterlijk en figuurlijk. En ik heb het vertaald. Ik heb het heel zacht ingezongen. Alsof ik naast je in bed ligt. He, met met, met mijn, uh, mijn lippen tegen je oorschelp aan. Help me heel heelhuids door de nacht. Um, en dan komen op een gegeven moment uh, de violen in. En de mellotron. Dat is een beetje zo bij elkaar gemeten. En elke keer als ik het terug hoor. Dan moet ik een beetje huilen. Help me heel huis door. Wie maalt er nou om goed of fout? We echt een beetje van huilen. Maar dat komt ook door die akkoorden en de, die klanken van die... die, die, die ja, het arrangement. Wat, uh, dan breekt er iets bij mij. En dan, dan, ja, tuurlijk, ik heb ook van die eenzame nachten gehad. Maar dan zit ik weer helemaal in zo'n nacht. Dus ja, dat is mijn verhaal. Dat is heel erg uh, narcistisch, Sorry. Maar ik, dat komt misschien omdat... Het, ik zit nog helemaal daarin. Dat, in dat, het is net uit en zo. Maar er is iets met dat nummer. Het zijn gewoon de akkoorden. En uh, het is die tekst. Help me heel heelhuids door de nacht. Nee, het is de ultieme combinatie van die woorden. Help me. Nou, dat is wanhoop. Heelhuids ongeschonden. Uh, op de huid. Of, of iets van... Dat je, er, ja, dat je het overleeft. Alsof, dat je het ergens heel erg tegenop ziet. En de nacht. Ja, de nacht is, uh, is, is, is een heel ro romantisch. Maar het kan ook zo vreselijk uh, ellendig uh, zijn. Eenzaam. En ja, ik, zie, ja, ik, ik voel het weer meteen. Dat moment dat ik ooit een keer heb gehad. Maar die combinatie met die akkoorden. Maar dit lied gaat echt specifiek over... Uh, dat je troost zoekt... Bij elkaar. en dan ja, Of dat lichamelijk of uh, geestelijk troost is. Maar het is, ik zie dat wel helemaal als een stil voor me. Ik zie het echt als een film voor me. Twee mensen die, uh, die elkaar misschien net in de bar uh, om een uur of twaalf... of dat de bar dicht ging om een uur of half twee... Uh, nog de laatste, laatste biertje laten inschenken en dan waggelend in zo'n uh, hotelkamer belanden. En dan maar tegen elkaar aankruipen. En elkaar, uh, dan weet je wel, om de nacht door te komen. En dan is het, ja, ik, het blijft romantisch, maar het heeft ook iets heel triest, ja. Aside. And it's bad to be. Ja, zo kom je de nacht wel door. Zangeres Beatrice van der Poel hoorde u momenteel te zien in de theater samen met Marcel de Groot in de muziekvoorstelling voor we verder gaan. No Longer at Ease is de titel van het derde album van NECA. Die in Duitsland wonende en in Nigeria opgegroeide zangeres die hip-hop, soul en pop weten combineren tot een eigen stijl die wel weer wordt omschreven als post-soul. Van dat album, No Longer at Ease, draaien we Running Away. Yeah, yeah, yeah. Uh -huh. So, because of you? Away van de Duits-Nigeriaanse zangeres Neka, hoorde u. U luistert naar de VPRO op Radio 1, het programma Nooit meer slapen. Afgelopen oktober overleed zomaar uit het niets... de Vlaams-Nederlandse schrijver Thomas Blondol. Hij werd slechts 35 jaar oud. Een van de meest amabele en leukste mensen die ik ooit heb ontmoet... Hij laat drie romans achter en talloze columns... maar wat vrijwel niemand eigenlijk wist was dat hij ook gedichten schreef. Tot vandaag, want er is een bundel verschenen... postuum: mijn beste gedicht dat u nooit zult lezen heet het. Een bundel die is samengesteld door twee mensen die de schrijver goed hebben gekend... Christiaan Wijts, en dichter Ellen Dekwiets. Verslaggever Tjitske Mussen sprak met hen. Na de eerste dag na zijn overlijden kwamen we eigenlijk online al bij elkaar. Vrienden vonden gedichten van hem terug, teksten op Facebook... werden natuurlijk verschillende in memoriams geplaatst... waarbij ook stukken poëzie van zijn hand... En op een gegeven moment hadden wij in november een avond voor Thomas... een herdenkingsavond in de brakke grond in Amsterdam... waarbij iedereen die hem kende en waar wilde, over hem kon vertellen. En um, daar was zijn redactrice, Susanne Hotser van de Bezige bij, bij aanwezig. En zij dacht van, goh, misschien is het een goed idee... om toch eens te kijken met, wat we met die poëzieplannen die Thomas altijd al had... wat we daar nu nog mee kunnen doen, of er een nalatenschap is. En uh, zo is het balletje aan het rollen gegaan. Slow. Ja, op zichzelf was dat nu nog niet eens zo moeilijk. Want als je een beetje gaat rondvragen... dan blijkt dat iedereen zich wel geroepen voelt... om, om zich te bekommeren over de, de literaire nalatenschap. Dus iedereen die bij Bladen werkte of redacteurs geweest... Die, die wist van, oh, hij heeft een keer daar gepubliceerd. Ik tik het voor je over, ik stuur het op, maak foto's. En, dus dat was vrij snel uh, bij elkaar. En, en je kunt met wat slimme zoekacties... kun je ook zo'n lijstje tevoorschijn toveren... van wat in welk tijdschrift allemaal ooit verschenen is. Dat, dat was dan... Deel, dus, dus de gedichten die hij zelf naar bladen heeft gestuurd... die daar gepubliceerd zijn. Dus die hij kennelijk goed genoeg vond om uh, uit te geven. De wereld in te sturen. En daarnaast waren het ook gedichten die hij aan vrienden had rondgestuurd. Kijk, het is natuurlijk bij zo'n soort onderneming als dit... weet je niet, je kunt niet aan de auteur nog vragen... van wat moet erin en wat is, nog, wat is niet goed genoeg. zijn uh, romans vind ik zelf cynischer, uh, iets meer een satire. Op ja, de oprechtheid waar we allemaal naar streven... maar uh, die we eerder gebruiken om in een goed uh, daglicht te komen... bij onze omgeving waar we indruk op willen maken. Uh, Thomas de Dichter is in eerste zin romantisch. Daarmee nou, bedoel ik grote thema's. Dood, leven, de liefde. En, uh, tegelijkertijd, want wat je bij romantiedichters veel ziet... zijn bijvoorbeeld zo'n heel streng rijm... hele duidelijke interpunctie. Nou, daar is hij wars van. Dat maakt het uh, ja, de redigeren af en toe ook wel makkelijk. Van ja, god, hij doet er toch geen comma's in. Dus dat hoef je ook niet aan te stoten. Dus een mix van romantiek en eigenlijk hele moderne schrijversmiddelen. Dus gewoon zinnen die aan één stuk doorlopen... alsof het een betoog is wat door Proust gemaakt had kunnen worden. Dat zijn de kenmerken. En als je inhoudelijk uh, gaat kijken, ja, ik vind dat dat is een hoop romantiek in zit, een soort wanhoop van laat het leven beter zijn dan het tot nu toe is geweest. Maar hij is een meester in het verwoorden van de teleurstelling en ik denk dat hij in het verwoorden daarvan ook een soort grip op de teleurstelling heeft gekregen. Kijk, eh, niet om eh, altijd veel dingen autobiografisch te willen duiden, maar Thomas was een man die veel van het leven eiste, van zichzelf ook, eh, daardoor vaak boos op zichzelf was, en ook van de mensen in zijn omgeving. En ja. Zoals ik hem ken, heeft hij toch altijd wel gezocht naar de grote liefde. En telkens wanneer het niet lukte, dan was hij aan het mokken... en dan verschenen er dit soort gedichten en dit soort gedachten. Ik bedoel, de afgewezen liefde zie je natuurlijk ook in al zijn romans terugkomen. Maar als er iets is waar hij bijzonder voor deugde... was om dit eigen gebrek om te zetten in literatuur. Voor G... Nooit iets anders verdiend dan de vlekken waarvoor ik vocht. Het gezeik in de doodskist, meer vlaggen in mijn verkleedkoffer... dan honden in bossen achtergelaten. Te kijk gestaan, mijn strijdlied verknipt... door kushandjes onze zomerse kelen opgespaard. Maar de middagkreten deden hen schoksgewijs de trap afdalen... het huis verlaten, wijnglazen tikkend, knipogen heffend. Het is daar achter de boekenkast gevallen... En een envelop in een opengebarsten vijg in vingerknippen, in zeven jaar wachten. Het blijft zoeken in lege koffers. En ik heb je meer te vertellen morgen... wanneer ik mijn blaaskaken uitgeluwd, mijn zak leeg is... en alleen rachfijn koperdraad uit het zoebatten is te spinnen. Denk ervan wat je wil. Maar het is een arsenaal die naam waard. Het is een deur naderen die niet opengaat. Het is heel veel koperdraad dat koffers samenhoudt... en de vlekken aan elkaar naait... Het is het wachten op een deur die nooit opengaat. Het is het wachten. Het wachten, het wachten. Het is het wachten waard. Natuurlijk is het, begint het lekker cynisch. Hè? Nooit, nooit meer iets verdient dan de vlekken waarvoor ik vocht. En er komt ook nog lekker romantisch een dooskist langs. En hondjes die aan bomen worden vastgebonden. En dan toch is er een ontzettende hoop aan het einde van het gedicht. Er is een soort uh, vasthouden tegen beter weten in. Het wachten waard zijn. En dat, dat vind ik heel mooi. De eerste keer dat ik een gedicht van Thomas las. Dat is wel een grappig verhaal, want dat was namelijk bij Ilja Leonard Pfeiffer thuis. Daar kwam ik wel in, Die kende ik, dronk ik vaak mee bij Café de Burgt. En Ilja woonde daar een beetje schuin boven. En als de Burgt dichtging, dan gingen we nog wel eens bij hem thuis verder drinken. En op een gegeven moment lag daar de stapel met ingezonden kopij voor het blad De Revisor, waar hij redacteur was. En uh, hij ging over de poëzie... En ik wist wel dat Thomas poëzie schreef... en dat naar de reviezer had ingestuurd. En, en Thomas kende Ilja toen nog niet. Toen ben ik in die stapel gaan zoeken... en toen vond ik dat gedicht. Parijs verslindt dagelijks... zoveel duizend, zoveel honderd maagden. En uh, toen heb ik dat bovenop gelegd. Ik zeg, nou, hier moet je nog maar eens even naar kijken. Dat is volgens mij wel interessant. Dus dat, dat is... Uh, en toen is die regel wel blijven hangen... van Parijs verslindt zoveel maagden. Ik denk, wat betekent dat? Parijs die maagden verslindt. En altijd, als ik in Parijs ben, moet ik natuurlijk nu aan die zin denken. Parijs als maagdenverslinder. Dus dat... Uh, toen wist ik wel... Ik heb het daar nooit over gehad met hem. Musée de Lomme. Parijs vreet dagelijks 120 verliefde maagden. Smakkend langs lanen bijt ze hen de hoofden af. Droomgelei langs haar mondhoek en vingers in het nat. Zomer, het was maar een heet zigeunergraf. Judith en ik, blooogig naar de schaamlippen van een inheemse op sterk verhaal. Het bewijs van hete bliksems stond er in bleek geschrift op een sokkel. Benen wijd en afgebonden. Picasso scherpte zijn penseel en leunde achterover. Clichés als Hemingway en ook de ondergaande zon. Later sloegen we scherp en al bruggen en torens een potje wurgliefde. En we wisten nog geen neuk over ooit een hete julidag en verstikken. Of hoe ik eens janken zou naar het bliksemkrikken. Parijs schopt alle dagen 500 bedelaars in bestelwagens terug naar af. plaatst hun gouden ogen in de bek en bindt de benen af. Wat mij ook opvalt is dat zijn taal ook heel uh, sculpturaal plastisch... Hè? het is heel tastbaar, het is, uh, die, uh, de, zijn, zijn manier van, van de taal uitgooien... dat, uh, dat bevalt me ook... Kijk, romantiek is altijd een, een, een, een verlangen naar iets wat teleurgesteld wordt, wat op de realiteit stoot. Dus dan is Parijs natuurlijk bij uitstek de plaats daarvoor om die teleurstelling te, be, te beleven. Hij heeft natuurlijk wel, zoals Christian het opmerkt, gepubliceerd. Hè? Ook uiteindelijk in de reviezer zijn zijn gedichten beland. Maar voor hem was Proja toch meer het konijnenstuk van de literatuur voor zover ik dat van hem weet. Ik had op een gegeven moment een gesprek met hem... over het, uh, ja, het schrijven van dichtbundels. Het was op het moment zo net donderhard zijn tweede roman uitkomen. En ik zei van, ja, ga jij ooit nog een dichtbundel uitgeven? Hij zei, ja, ooit. Maar weet je, wat is er nou eigenlijk belangrijk aan poëzie? Per bundel heb je toch maar één gedicht van de veertig... die je bijblijft, dat is gezonde van de tijd... En uh, dat was eigenlijk wel een korte samenvatting van zijn houding... ten opzichte van poëzie. Het was of alles of niets. Ik hoorde wel dat er een plan was geweest dat hij uh, na Ex... of misschien wel na Donderhart eerst nog een poëziebundel had willen uitgeven... en dat hij daar ook over gesproken heeft met iemand van de uitgeverij. Dat er wel plannen waren, maar het is, het is die, hij speelde waarschijnlijk wel met die gedachten... Maar hoe concreet dat is, ja. Kijk, misschien is het ook heel praktisch. Wat verdien je aan een poëziebundel? Helemaal niks. Je moet toch proza hebben als je hè, euh, ervan wilt kunnen bestaan? En zijn idee was toch ook wel om op een gegeven moment te stoppen met die baan die hij had. als journalist bij dat Universiteitsblad. zodat hij vrij kon zijn en, en freelancer kon zijn. En hij deed al zoveel tegelijkertijd: columns schrijven. Euh, rosa interviews uh, in Nederland, in België. Hij was voortdurend uh, bezig. Dus het is ook een kwestie van daar de tijd voor, voor nemen. En de prioriteiten van wat moet je nou eerst doen. Eerst maar eens zorgen dat de kachel <laughs> rookt. En dan kunnen we later nog wel eens wat gedichtjes doen. Misschien was dat zo'n overweging. We hebben nu vooral gedichten geselecteerd op of hij ze zelf had aan de wereld wilde laten zien... in de vorm van of een literaire publicatie of in de vorm van het opsturen naar zijn vrienden. Maar... Bijvoorbeeld uh, laatst belde Thomas' moeder ons. Daar hadden we het manuscript af. Het was van de drukker en alles. En ze zei, ja, ik heb twee gedichten van Thomas gevonden. En die, die hadden we nog nooit eerder gelezen. Ze hadden ze gewoon op papier een papieren stapel gevonden. Geen flauw idee wat, ze er, wat hij er eens mee wilde doen. Dus um, dit is natuurlijk een onvolledig werk. Maar wel het werk waarvan we zeker weten... dat hij het ooit aan de wereld wilde kenbaar maken. Maar er zullen nog de komende... Weken, maanden, jaren, heel veel gedichten opduiken. Thomas laat natuurlijk um, poëzie achter, een klein œuvre, maar ook een laptop die um, beveiligd is met 30 wachtwoorden en nu door een Wiskit in de familie wordt gekraakt. Dus wie weet wat we daarop vinden. Hij heeft ooit bij Cobra.be een stuk gepubliceerd, wat ook de titel is geworden: Mijn beste gedicht dat u nooit zal lezen. Dat schreef hij aan de vooravond van een optreden bij het Zuiderzinnenfestival. Dus het is eigenlijk ook een soort inleiding op zijn eigen poëzie. En het is eigenlijk ook weer een heel romantisch stuk... waarin, uh, het, uh, kort gezegd, komt erop neer dat hij in zijn jeugd... als 16-jarige of zo, had hij een aantal gedichten geschreven. En die had hij geschreven. Die wilde hij wilde die dolgraag aan één bepaald meisje geven. En uiteindelijk krijgt dat meisje het ook naar heel veel gedoe gaat dat met dat meisje niet goed. Die zit met een andere jongen ergens op een camping... waar hij die dichtbundel terug moet halen. En hij komt eraan en dat eindigt ermee... dat die dichtbundel van hem als kampvuur gebruikt is... door die vriend, de nieuwe vriend van dat meisje of dat nou allemaal zo waar gebeurd is, kun je je afvragen. Het is in ieder geval een heel mooi verhaal... en ook een typisch Thomas-verhaal... waar de liefde letterlijk in vlammen opgaat. Hè? En, en dat ook nog gekoppeld aan zijn poëzie. En dat, wat ik het mooiste vind, is het, het slot ervan. Dan zegt hij dat hij tot op de dag vandaag... probeert hij dat gedicht opnieuw te schrijven. Er kwamen eenden in voor, geloof ik. Prachtig slot, vond ik dat. Dus... dus... Het is natuurlijk mooi dat er zo'n tekst is... want daarmee kan hij ook zijn eigen gedichten inleiden, uitleiden. Dus dat is heel mooi dat dat mee kon. Ja. En dan de, de, de titel wordt natuurlijk onverhoopt uh, profetisch... mijn beste gedicht dat hij nooit zult lezen. He, dat, uh, ja. dat sloeg op die gedichten die hij destijds had geschreven... die in vlammen waren opgegaan. Maar nu zijn het ook, uh, er zit ook iets in van het beste gedicht dat nog... Had kunnen komen. Bij Thomas heb je in al zijn werk, ik heb dat ook wel eens eerder geschreven, dat in ieder geval voor zijn proza-werk vind ik gelden dat het bij ieder boek beter wordt en sterker wordt. En, en vooral dat laatste boek, het West-Vlaamse versierhandboek, dat, was echt, dat is een, een hoogtepunt. Uh, in een stijgende lijn waarbij je dus denkt: van nou, hier gaat nog meer komen. En dat is dus allemaal ongeschreven gebleven. En dat is met die gedichten natuurlijk ook. Het, uh, het is toch het verhaal van een, een opkomst die op, opeens afbreekt. Je zou dit kunnen beschouwen als het begin van een nagelaten oeuvre wat nog boven tafel gaat komen. Niet alleen zijn er gevonden, er duiken steeds meer teksten op. En Thomas heeft natuurlijk ook als korte verhalenschrijver... in de afgelopen jaren naam gemaakt. Er is ook wat eens uh, genoemd is... hij heeft ook een soort schaduw-oeuvre geschreven. Er wordt wel eens gezegd, namelijk hij was heel goed in het schrijven... van sms'jes, appjes, uh, e-mails. Uh, daar maakte hij altijd kleine kunstwerkjes van. En er is ook altijd nog het plan om dat schaduw œuvre bij elkaar te rapen en daar iets mee te doen. Maar dat is voor de iets langere tijd. Kortom, hij heeft ons wel aan het werk gezet voor een aantal uh, van een tijd. De bundel, mijn beste gedicht, dat u nooit zult lezen... van Thomas Blondot, uitgegeven bij De Bezige Bij... en uh, te vinden in uw boekwinkel. U hoorde daarover Chitske uh, Mussen in gesprek met schrijver Christian Wijts en dichteres Ellen Dekwiets. die allebei uh, Thomas goed gekend hebben. Een uh, bundel dus, uh, postuum. Daarbij zijn we ook aan het einde gekomen... van deze aflevering van Nooit Meer Slapen. U kunt ons mailen als u dat wilt. Nooit meer slapen of ons via Twitter... Uh, Iets toestoppen, het VPRO NMS. En uh, we zitten ook op Facebook. En we hebben een website vpro.nl slash nooit meer slapen. Morgen na middernacht, dan zijn we weer te horen op Radio 1. En dan komt jazzgitarist Anton Goudsmit op bezoek. Hij speelt mee als gastmuzikant met het strijkwartet Sepp 4... tijdens de concertreeks Poetic Dynamite. En we gaan het hebben over de verschillende manieren van musiceren... maar ook over de jazz, de gitaar en alles wat verder ter tafel komt. En we ontmoeten klassicus Piet Gerbrandi op het Begeinhof in Amsterdam... naar aanleiding van zijn vertaling van Capellanus' Rhetorica van de Liefde... En toneelregisseur Davy Pietersen is te horen over de voorstelling... The Truth About Kate, waarin een jonge vrouw terugblikt op haar leven. Dat hoort u allemaal morgen. En wie weet... Bent u er dan weer? Fijn dat u heeft geluisterd. Ik wens u nog een hele mooie nacht. En morgen wens ik u een hele mooie dag. Straks op Radio 1 kunt u luisteren naar Wakker Nederland met het programma Nog Steeds Wakker. Ik noem nog even de website. Dat had ik net ook al gedaan. Maar voor, gewoon voor de zekerheid vpro.nl slash nooit meer slapen. Ik wens u een hele goede nacht.